De tuin van het paradijs Er was eens een koningszoon die dol op lezen was en die veel prachtige boeken had. In een van die boeken had hij gelezen over de tuin van het paradijs en over de tijd, wel meer dan een miljoen jaren geleden, dat Adam en Eva daaruit verjaagd waren. Op een dag liep hij het bos in en verdwaalde. Na uren zag hij ineens een verlichte grot. O, oh, gelukkig! Daar moet iemand zijn. En wat ruikt het hier lekker? Er is vast wel iets te eten. Ik ga maar eens even kijken. Oh! Wie is daar? Oh, kom binnen, jongeman. man. En ga lekker bij het vuur zitten. Dag, mevrouw. Ik ben verdwaald. Waar ben ik hier? Je bent hier in het hol van de vier winden. Oeh, wat is het hier koud? Het tocht zo. Oh, dat wordt straks nog wel erger als mijn zonen thuiskomen. komen. Donderslastige jongens. Let maar eens op. Maar ik heb ze goed onder de duim. Kijk, daar is de eerste al. De noordenwind kwam binnen. En meteen werd het nog veel kouder. Grote hagelstenen vielen op de grond. En de sneeuwvlokken vlogen in het rond. Dag moeder. Geef me zoen. En vertel eens. Wie is die vriendin No, Nou, nou, nou, kalm een beetje jij. Hij is mijn gast. En als je het niet bevalt, ga je in de zak. Denk erom. Dat hielp. De noordenwind kalmeerde en begon te vertellen. Ik kom van de Polszee. En ik ben op het Berenijland geweest. Mijn ijzige wind heb ik over het land geblazen. Oei! Wat heb ik geblazen? Oei, oei! Overal heb ik sneeuw overheen gestrooid. Oei! Toen kwam zeefier de westenwind binnen. De ijzige kou verdween. Het was nu alleen nog maar lekker fris. Zo, jongen, waar kom jij vandaan? Ik kom van de oerwouden van Amerika. Ik heb de wilde paarden opgehitst en de kokosnoten van de bomen geschud. De volgende was de zuidenwind, met een tulband op zijn hoofd en een lange Bedouinejas aan. Wat is het hier koud? Je kunt wel merken dat de noordenwind het eerst is thuisgekomen. Toen ik nog maar alleen was, dan was het hier de beste lekker. Nu is het net zo heet dat je hier wel een ijsbeer zou kunnen bralen. Oeh, een ijsbeer? Dat ben je zelf. Nou, wat is dat hier een gekipt? Hou op jullie of je gaat in de zak. Vertel me liever eens waar je geweest bent. In Afrika, moedertje... Ik ben met de totten op leeuwenjacht geweest. Ik heb alle mensen en dieren die door de woestijn moesten geplaagd. Ik heb stuifzand in hun ogen geblazen. Jij hebt dus alleen maar kwaad gedaan. Mars, in de zak. En ben je gemeend dat je morgen niet beter gedraagt. Als laatste kwam de oostenwind binnen, gekleed als een Chinees. Zo, kom jij uit China? Ik dacht dat je naar de tuin van het paradijs geweest was. Nee, moet ik China, daar ga ik morgen pas naartoe. Ik ga de schone vee bezoeken die mooier en liever is dan alle meisjes hier op aarde bij elkaar. De prins sprong overeind. De tuin van het paradijs, bestaat die dan nog? Ik heb erover gelezen. Mag ik alsjeblieft meer naar naartoe? Die tuin bestaat nog. Maar toen Adam en Eva eruit verjaagd werden is die diep in de aarde weggezonken. Niemand is er sindsdien geweest. Alleen ik kan er eenmaal per duizend jaar naartoe. Ga morgen maar op mijn rug zitten, dan vliegen we er samen heen. Wat? Laten we gaan eten en daarna vroeg gaan slapen. Jullie hebben een verre reis voor de hoog. Toen de prins de volgende morgen wakker werd, vlogen ze al hoog in de lucht. Kijk eens naar beneden. We komen zo over de hoogste berg van de wereld, de Himalaya. Dan is het nog maar een uurtje vliegen. Na een uurtje daalde de oostenwind en de prins zag een tuin zo mooi als hij nooit eerder gezien had. Prachtige planten en bloemen waren er en vogels zongen het hoogste lied. Dit moet wel de tuin van het paradijs zijn. Ja, hè? en kijk eens, leven en tijgers spelen hier met konijntjes, maar hou je nu vast, we gaan landen. Toen ze beneden waren, zag hij de fee van het paradijs. Zij was het mooiste van alles. Welkom, Oostenwind. Heb je een gast meegebracht? Kijken jullie gerust overal rond en luister ook naar mijn bloemen en planten. Ze kunnen samen praten met hele kleine stemmetjes. Prinses, wat is het prachtig hier. Uw bloemen kunnen praten, uw vogels zingen en alle dieren leven in vrede met elkaar. Iedereen moet hier wel gelukkig zijn. Waarom leven hier geen mensen? Vroeger woonden Adam en Eva hier, maar zij aten de appels van de boom der kennis... ...en dat was nu net de enige boom waarvan zij niet mochten eten. Helaas, zo zijn mensen. Ze doen het liefst dingen die niet mogen. Mag ik niet bij u blijven? Ik zal heus niets doen wat niet mag. Het is me al genoeg als ik overal naar mag kijken. Lieve prins, ik zal je graag bij me houden, maar ook jij zal dingen doen die verboden zijn... Je zult dan voorgoed verbannen worden en wij zullen elkaar zo vreselijk missen. Ga liever meteen terug. Ik zal nooit iets doen wat niet mag heus. Ik beloof het u. Goed, prins. Probeer het dan. Maar luister goed naar mij. Overdag zullen we altijd samen zijn, maar s'avonds moet ik je verlaten. Ik zal je vragen om met me mee te gaan, maar dat mag niet. Nooit. Want ik ga slapen onder de boom der kennis en in mijn slaap zal ik tegen je lachen. Je zult weten dat je me niet mag kussen, maar je kan het toch niet laten, dus alsjeblieft, ga nooit met me mee, ook al smeek ik het je. Ik beloof het, ik zal sterk zijn en niet meegaan. Mag ik dan blijven? De oogstenwind nam afscheid en ging terug naar het hol der winden. De eerste nacht ging alles goed, de prins ging niet met de vee mee, want hij herinnerde zich zijn belofte. Maar iedere dag werd het moeilijker, omdat hij steeds meer van de vee ging houden. En na een week hield hij het niet meer uit. Ik ga mee. Ik wil haar zo graag één keer zien slapen. Als ik haar niet kus, zal er immers niks gebeuren. Maar toen de vee glimlachte in haar slaap, zag zij er zo lief uit, dat hij het niet kon laten. Hij boog zich over haar heen en kuste haar. Meteen klonk er een verschrikkelijke donderslag. Regen en hagel vielen op de prins neer en hij werd ijzig koud. De tuin van het paradijs verzonk met de mooie vee ver weg in de diepte. Steeds verder en steeds dieper. Ach, oh, wat heb ik gedaan. Ze heeft me nog zo gewaarschuwd. Nu is ze voor altijd verdwenen en het paradijs ook. Wat zal er nu met mij gebeuren? Prins... Prins, herken je me nog? Ik ben de Oostenwind. Ik wist wel dat het je niet zou lukken om in het paradijs te blijven. Dat lukt niemand. Ik ben teruggekomen om je te halen. Ach oh, Oosterwind, ik heb zo'n spijt. Ik kan zeker niet meer terug naar de vee. Ik zal haar nooit kunnen vergeten. En toch zal ik haar nooit meer zien. Zo is het, prins. En dat is de straf voor wat je gedaan hebt. Maar je kunt wel over haar lezen in al je mooie boeken en van haar dromen. Je zult je kunnen verbeelden dat je weer in de tuin van het paradijs bent. En zo was het ook. De prins moest daar tevreden mee zijn. Want hij is de enige mens die er geweest is. En die met eigen ogen de tuin van het paradijs heeft gezien.